Mark Hokker met het NOS Journaal. Bij een treinongeluk rezen dat het dodental verder oploopt. Veel mensen zitten nog bekneld in de wrakstukken. Het is nog niet duidelijk waardoor de trein is ontspoord. De locomotief met zeven rijtuigen was op weg naar Bhubaneswar... in de staat Odisha, in het oosten van India. Wereldwijd zijn meer dan een miljoen mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de nieuwe Amerikaanse president Trump... Alleen al in Washington waren naar schatting een half miljoen mensen op de been voor de Women's March on Washington. Meer dan twee keer zoveel als verwacht. De demonstranten maken zich zorgen over de rechten van vrouwen en minderheden onder Trump. Ook in Chicago, New York, Boston en Los Angeles gingen tienduizenden mensen de straat op. In Amsterdam verzamelden zich naar schatting 3.000 mensen. De meerderheid van de Nederlanders is voor solidariteit in de zorg. Dat blijkt uit een opinieonderzoek dat is gepresenteerd bij het debat politieke keuzes in de zorg in Amsterdam. kwart van de ondervraagden vindt dat geld geen beperking mag zijn bij de behandeling van ziektes. Slechts 8% vindt dat het zorgbudget begrensd moet worden. De Italiaanse politie heeft nog geen idee wat de oorzaak was van het ongeluk met een schoolbus bij Verona... Bij het ongeluk kwamen 16 mensen om het leven. 26 inzittenden raakten gewond. In de bus zaten leerlingen van een gymnasium uit Boedapest... die terugkwamen van een schoolreisje in Frankrijk. De touringcar raakte bij Verona van de Weg... botste tegen een viaduct en vloog in brand. Het weer, het is helder bij minima van min 3 in het noorden... en min 8 in het zuiden. Vooral in het oosten en noordoosten kan het glad zijn. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig, bij een graad of 4.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 op internet www.cfmzanfort.nl en the shop